Freddy van met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad praat achter gesloten deuren over het geweld in Zuid-Soedan dat steeds weer oplaait. Secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat hij geschokt en verontwaardigd is over de gevechten in de hoofdstad Juba. Daar zijn de laatste dagen meer dan 270 mensen gedood. De vergadering is belegd op verzoek van de Verenigde Staten. Zuid-Soedan splitste zich vijf jaar geleden af van het noorden. In 2013 brak een stammenoorlog uit tussen aanhangers van de president en de vicepresident. Een half jaar later sloten de twee op papier vrede, maar dat maakte geen einde aan de strijd. De Franse politie heeft tientallen voetbalfans met traangas verwijderd van de ingang van de fanzone bij de Eiffeltoren. De zone was met zo'n 90.000 bezoekers helemaal vol, maar de supporters probeerden toch binnen te komen. Anderhalf uur voor het begin van de wedstrijd had de politiefans al opgeroepen niet meer naar het gebied te komen voor de EK-finale tussen Frankrijk en Portugal. Er zijn zo'n 1400 agenten ingezet. Een paar honderd mensen hebben een Black Lives Matter protest gehouden op de Dam in Amsterdam. Ze betoogden tegen politiegeweld, naar aanleiding van wat de organisatie noemt het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS. De demonstratie verliep vreedzaam en in stilte. In veel steden in de VS wordt vandaag geprotesteerd nadat eerder deze week twee zwarte mannen werden doodgeschoten door de politie. En de eerste caravans staan al in de rij voor de camping van de Vierdaagse in Nijmegen. Die gaat woensdag pas open en de Vierdaagse begint pas de week daarna. Nu staat langs de openbare weg voor de tijdelijke camping al een lange file, omdat er niet kan worden gereserveerd. In de berm waar de campers nu staan zijn geen voorzieningen.